Italië gaat eerder bezuinigen om zo sneller het begrotingstekort weg te werken. Dat heeft premier Berlusconi bekendgemaakt. Italië wilde in eerste instantie in 2014 de balans op orde hebben... maar dat is vervroegd naar 2013. Berlusconi hoopt dat de maatregel zorgt voor wat rust op de markten. Afgelopen dagen worden de geluiden steeds sterker... dat ook Italië financiële hulp nodig heeft van het Europese noodfonds. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen in Syrië opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. Ze moeten hun vliegtuig pakken voordat het te laat is. Het ministerie denkt dat de houding ten opzichte van Amerikanen snel kan veranderen. Nu vanuit Amerikaanse politiek steeds meer kritiek is op de Syrische president Assad. Die slaat met harde hand iedere vorm van protest tegen zijn regime neer. In Saudi-Arabië hebben veiligheidsgroepen een gewapende man gedood. De man schoot in de stad Jeddah op een controlepost... vlakbij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het incident. Twee jaar geleden overleefde de zoon van de minister van Binnenlandse Zaken... een moordaanslag. De zoon van de minister leidt het antiterrorisme-programma van Saudi-Arabië. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden in de loop van de dag buien. In het oosten is er kans op onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS-journaal.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 10.000 euro's betalen voor een nier. Waarom niet? Als het een nierpatiënt jaren op de wachtlijst scheelt. En 1000 euro voor een eicel? Ook daaraan is immers een tekort in Nederland. Handel in organen en ander lichaamsmateriaal is bij ons verboden. Wordt het tijd daarvan af te stappen? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken vanavond Nederland 2. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordJazz.com. Ja, daar zijn we weer terug in uh, nachtvluchten. Uh, onze zesde shaker, ik zei het al, is uh, Renate van Drimmelen. En uh, dan ga ik even vertellen wie, uh, wie dat dan is. Althans, uh, wat ik uh, nu weet, en aan het eind van de uitzending... weten we natuurlijk veel meer. Renate van Drimmelen zag op 22 januari 1968 het levenslicht. Als dochter van een VN-ontwikkelingsmedewerker... Uh, uh, maakte zij als klein meisje al kennis met uiteenlopende culturen. Haar fascinatie voor ruimtevaart inspireerde... haar om na de middelbare school lucht- en ruimtevaarttechniek te gaan studeren... aan de TU in Delft... en met een specialisatie op het gebied van rakettechnologie. Ze werkte onder meer als onderzoeker... Zodat ze in, eh, totdat ze in 2003 haar eigen bedrijf oprichtte... dat zich richt op het ontwikkelen en realiseren van energiesystemen... voor de toekomst. En wij van het Nachtvluchtenteam kijken uit naar een grensverleggend gesprek. Welkom, ingenieur Renate van Drimmelen. Welkom. <laughs> zeg je trouwens ingenieur of ingenieur? Wat je wil, volgens mij. Het kan allebei, hè. Maar wat zeg je zelf? Uh, ingenieur. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan zal ik me aanpassen. <laughs> oké. Okay, ja. Um, ja, laten we even dan bij het begin beginnen. Uh, 22 januari 1968, waar was dat? Waar je het leven Utrecht. Had? Ja. In Utrecht. Ja. Oh, dus helemaal niet in een ver nee, land of helemaal zo? Niet, nee, we zijn pas daarna zijn we vertrokken. In ja, ja. Dus, uh, en ja. waar heb je dan als kind allemaal uh, gewoond? Uh, nou, we hebben voornamelijk in uh, Bangkok gezeten. Uh, volgens mij vanaf mijn derde jaar of zo zijn we weggegaan. Toen ik uh, acht was of zijn we weer teruggekomen. Ja, dus, uh, ja. Ja. En hoe is dat voor een kind om uh, zo ver weg te gaan? Ja, ja, god, ik weet het niet. Het was, uh, als je het hebt op immigratie... Ik wij zaten toch wel behoorlijk in een beschermd kringetje daar, denk ik toch wel, hoor. Dat is een beetje... Zo'n compound. Of... Ja, nou, dat niet zozeer. We zaten wel gewoon in een huis in de stad en we gingen naar de markt en we gingen naar... Uh... Maar je weet je, je, je ging naar feestjes met alleen maar Nederlandse gezinnen mm -hmm. en je ging naar... Weet je wel, dus het is allemaal heel naar school, een Nederlandse school zelfs. Ja, ja. Oh, ja? Dus het is, ja, wel naar, nou, soms naar Engelse, soms een Nederlandse school. Maar het is wel eigenlijk een heel klein wereldje dan toch waar je in zit... Uh... Ja, gek eigenlijk, hè? Ja. ja. ja. En uh, heb je daardoor misschien ook een voorliefde voor uh, Aziatisch eten ontwikkeld of helemaal niet? Uh, oh, nou, ik vind het heerlijk. Ja, <laughs> maar ja. of het daar vandaan komt, jij ja, misschien wel. Of mango's en zo. Daar... En mango's heb ik heel goede herinneringen aan. Oh maar. ja. Ja. ja. Jullie hadden daar niet gewoon ook uh, zuurkool en uh, stamppot in? Nee, nee, nee, nee, nee. zover ging het niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat niet uh... En jouw vader was daar als uh, VN-ontwikkelingswerker? Uh, ja, wat... ja, die is, uh, was uh, helaas helemaal uh, gespecialiseerd in het ontwikkelen van scholen en schoolsystemen en onderwijs. En dus heeft hij zijn hele leven lang heeft hij zich er druk om gemaakt. Ja. En uh, verschillende landen inderdaad uh, geholpen om... Ja, Goede scholen op te zetten, dat was zijn overtuiging, was zijn passie. Ja, ja, ja. ja. En dan ging het gezin uh, met hem mee, ja, ja, precies. Ja. ja, heb je nog broers en zussen? Ja, nog een zus en een broer, ja. ja. ja. Dus uh, en die zijn ouder of uh, jonger, een ouder zus, een jonge broer, ja, oké. Okay. Dus ja. die, uh, ja, jullie gingen dan met z'n vijf uh, uh, op pad, ja, ja, precies. Ja, zo moet je dat zien. En heeft dat dan ook nog, uh, behalve misschien uh, uh, voorkeuren wat eten betreft en zo... ook nog uh, andere sporen achtergelaten? Uh, nou, ik denk wel dat ik ben opgevoed met een uh, echt geen, totaal geen remming of zo... voor andere culturen of andere werelden. Of uh, dat dingen anders zijn en daardoor gek zijn of zo. Weet je wel, dus als ik op reis ga en ik kom in een of andere Sloppenwijk in... Uh, ik stel, hè, je gaat over mm. de loopvakantie vakantie, als je dat al zou doen. Dan is dat niet... Ja, dan dan weet je gewoon wat er daar is. En je kijkt gewoon hoe het daar gaat. En je uh, probeert die taal te spreken. En, uh, dus er is wel een soort van nieuwsgierigheid... ook naar hoe het ook anders kan. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind het ook altijd wel heel erg uh, verfrissend zelfs. Om dan, dan, kom je terug in Nederland... en denk je, jeetje. Het is toch wel echt wel uh, goed geregeld ook hier, hè? Ja. ja. ja, ja. Dat nee. wel. Dat blijft er ook in. En dat is er ook wel ja, zelfs een beetje in gerampt, denk ik. Van, uh, het is toch allemaal wel goed geregeld ja, hier. Ook nou ja, daarom weer, ja. ging jouw vader natuurlijk ook naar het buitenland... om, om ja, daar ja, ja. dingen op te zetten die hier goed geregeld waren. Ja, ja zeker. Ja. Dat is wel een beetje een zendelingendrang, uh, had hij, denk ik, hoor. Om ja, ja. alles uh, uh, goed te maken. Ja. Maar zeker. zendelingendrang niet vanuit een religieuze... Uh, nee, nee, afstand, vanuit het idee maar, dat je ja. dingen goed wil maken. Dat je iets bij wil dragen, dat je iets... Uh, ja. ja, ja. ja. Nou, wat ik, wat ik van jou gelezen heb, dan zit dat ook wel een beetje in ja. jouzelf. Nou, denk ik wel. Ik denk dat ik ja. wel van hem heb, ja. ja. Een soort toch een bepaalde, uh, ja, hoewel het niet verstikkend moet zijn, maar toch een bepaalde ideologie. Of ideaal van kan ik iets beter maken voor de omgeving. Ja. Ja. Nou, daar komen we zo op te over te spreken. Uh, we gaan eerst naar een vast onderdeel van dit programma: het uh, historisch fragment. Even kijken, dat is weer zo'n kleine letter... maar daar hebben ze ook iets op verzonnen. Uh, jij bent geboren op 22 januari 1968. Uh, en uh, van die dag uh, hebben we een, een radiofragment uit het uh, nieuws van, uh, van toen... Dat is een, een reden van Moshe Dayan bij de vrijlating van Egyptische krijgsgevangenen. Uh, het Midden-Oosten-conflict speelde toen natuurlijk ook uh, met regelmaat uh, op. Uh, we gaan even luisteren naar een fragment uit die uh, reportage van de, van de Tros. Okay. Generaal Dayan wees er in zijn speech tot hen op dat hij weet wat krijgsgevangenschap betekent. Zelf heeft hij tijdens het Britse mandaat twee jaar in gevangenschap doorgebracht. Na de Egyptenaren zijn beste wensen te hebben overgebracht, sneed hij de mogelijkheden van een vrede aan. Volgens hem is een vorm van vreedzame coexistentie tussen Israël en zijn buren mogelijk. Prefereert men echter Israël van de kaart te vegen, dan zal dit land opnieuw vechten om haar voortbestaan te verzekeren. Al dus generaal de Jan, die hierover onder meer zei... Misschien zijn er sommigen of you or all of you that die voelen dat ze ons moeten us. En om ons te om us, to te zee te verstoord. Voor de mensen die dat voelen, hebben we geen no antwoord, no geen suggestie. Natuurlijk, natuurlijk. onze enige reactie en antwoord is dat we terug fight back. Ook roerde Mosje de Jan het vluchtelingenprobleem aan. Volgens hem kunnen alle Arabische vluchtelingen een vestiging in het voormalige Palestina vinden. Als eerst aan één belangrijke voorwaarde is voldaan het sluiten van een vredesverdrag met Israël. Hierover merkte hij op: I think that within peace agreement all the Palestinian refugees can be settled down on the land. And of what I know about their number about the possibility to solve this problem to settle them down. Ik ben quite vrij sure zeker dat het kan worden gedaan. Ja, dat was 1968 op de dag dat jij werd geboren, Renate van Drimmelen. Ja, yeah, kan je nagaan. Er verandert ook helemaal niks wat dat betreft. Dus? Nee, hè? In het Midden-Oosten blijft maar doorgaan. En nou precies dezelfde gesprekken ook nog. Ja. En, ja. ja. ja. Uh, ja. Alleen die Mexicaanse hond die hoor je niet steeds door uh, nee. de <laughs> Dat is het enige verschil. Ja. De verslaggever was trouwens Hans Knoop. Um, Groeide jij op in een gezin uh, met, met uh, uh, ja, laten we zeggen, veel politiek bewustzijn. Uh, dat neem ik bijna aan gezien de activiteiten van je vader. Dat zijn moois, hè? Ze nee? zijn zo s'avonds aan tafel zo de krant bespraken of zo. Of, ja. uh, uh, uh, uh, nou, ik weet het niet of het bij ons zo mee naar huis genomen werd, eigenlijk. Het was meer. Ja, de. de dat geloof ik niet. Het was meer dat het niet zo expliciet was, laat ik het zo zeggen. Het was. Uh, uh, nee, want iedereen ging gewoon toch wel zijn eigen weg daarbinnen. Mm -hmm. Ja. Dus, uh, en toen ja. jullie in, in, in Thailand. Het is een heel uh, uiteenlopende beroep hoor. Ik bedoel, uh, mijn moeder is violiste. En, uh, weet je wel. Ja, hebben ja, ja. allemaal verschillende werelden door elkaar heen, uh, ja. wat dat betreft. Dus, uh, ja. En. Was dat logistiek altijd uh, wel te doen? Ik bedoel, als jouw vader dan uh, bangkok moest, uh, dan pakte jouw moeder de viool in de, in de, in de vioolkist en uh, ging ze daar gewoon uh, ja. spelen? Nou, wat dat betreft zijn het, denk ik, uh, uh, ja, dat was toch wel heel, dat, dat gebeurde toen. Dat was toch ook normaal voor die tijd, denk ik, uh, als een man ergens naartoe ging voor werk of hmm. voor je het uitgezonden, dan ging de vrouw daar braaf achteraan. Dat is, toen was het wel heeft... veel normaler dan nu, denk ik. Uh, ja. Ja, en de die vrouw past zich daar aan. Die gaat daar uh, wat, wat bijles geven of wat, uh, maar niet in, uh, een carrière ontwikkelen of zo. Nee, nee. nee. nee. Ze maakte geen deel uit van een orkest of zo. In nee, nee, nee, nee, precies. Uh, ja. Nou, wat dat betreft is dat nu, denk ik. Ja, het gebeurt nog wel, maar toen was het volgens mij heel normaal. Ja. dat een vrouw stopte sowieso met de studie eigenlijk en die ging zorgen en die ging uh, mee. Met yeah. de man achterna. Yeah. Ja, dat is eigenlijk nog maar heel kort geleden, vind ik hoor. Ja, yeah, yeah. uh... ja. Dus het is uh, veel veranderd. Uh... Ja, het gaat de goede kant op. Gaat yeah. de goede kant op. Ja. Yeah. ja, met hoort en stoten natuurlijk. Maar uh... ja, het is uh, tijdens een nieuwe anders. Ja. Yeah. En, en, en... en dat is er wel overigens ingepompt, ook vooral door mijn moeder dan, van dat gaat je als vrouw niet gebeuren. Ja, yeah, ja. Yeah. Die generatie ben ik dan ook weer van. Uh... Want dat moeders inderdaad wel duwen van, hé, hey, kom op. En Ik heb van dat... de generatie van de slimme meisjes op de toekomst voorbereid. Daar, weet je, dat, krijg ja. je, dat krijg je eigenlijk mee. Ja. Van, uh... En was dat omdat je moeder eigenlijk uh, vond dat, uh, ja, dat het, he, dat het was dus wel normaal, maar ze kwam daar misschien wel aan tekort. Uh, uh... Dus dat ze, uh, jullie daarvoor wilden waarschuwen, voor wat het lot zou kunnen brengen. Uh, ja, meer een soort van voorzichtigheid. Van pas dan nou maar op voordat je je daar helemaal... Ja, ja hmm. dus... Uh, ja, klopt. Ja. Jullie, uh, of hielden jullie dan in, in Thailand het Nederlandse nieuws uh, bij? Ja, ja precies. Ja. Nou, ja er werden veel brieven geschreven natuurlijk, denk ik. En radio geluisterd. Hè? En, uh, misschien voor de luisteraars nog even erbij vertellen... dat dit van de tijd voor internet en voor uh, precies, uh, e-mail precies, was. Precies. En, en Skype en zo. Ja, nee, precies... Uh, nou, het waren, waren natuurlijk. Uh, dus wat ik me kan herinneren. Het waren natuurlijk ook. Het is echt een beetje dat oud-koloniale tijd. Uh, mijn vader had daarvoor ook in uh, Indonesië gewoond. Eigenlijk heel uh, zijn jeugd weer. En uh, ja, die was het ook gewend. Weet je wel. Als je, je vertrok. En dan zei je iedereen gedag. En dan schreef je nog één keer per maand. of zo. een mooie brief. En dan was je echt weg. Hmm. Dus, dus was het ook, uh, ja, dat was natuurlijk ook. Ja, dat was ook normaal. En dan. Uh, hier in Nederland verkocht je alles. Alsof was weg we Je ook geen huis hier. Geen. Uh, en dan wel in de zomer kwamen we dan wel eens uh, teruggevlogen uh, natuurlijk, maar het nee. was allemaal veel. Um, uh, ja, nu blijf je maar met iedereen in contact en zo. En, uh, en mijn vader is ook altijd zo onrustig, weet je. Je moet met iedereen maar vrienden blijven. Vroeger ging je gewoon op de boot en dan was je weg. Ja. En dat heeft ook wel natuurlijk rust natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Dus, uh, je kunt nu niet uh, niet meer weg inderdaad. Uh. Nee, je kunt niet meer weg. Nee, nee, je moet altijd maar, als ik je ergens boven een berg, dan moet je nog een sms'je sturen. Van: uh, Ik heb de top gehaald, weet ja, je wel. Ja. Het is wel veilig, het is wel gezellig. Ja. Maar het heeft ook iets onrustigs, ja. denk ik. Ja. Als ik dan even een, een, een sprong maak naar jouw studie: uh, lucht- en ruimtevaarttechniek. Uh, uh, uh, ja. um, was dat dan met het doel om zo ver mogelijk weg te, te kunnen? Uh, uh, uh, ja, nee. Ja, nou goed. Um, uh, ik heb altijd wel een soort nieuwsgierigheid gehad... Van, uh, van wat zit daar toch allemaal achter, weet je? En eigenlijk is dat ook... Uh, ja, dat is ook iets wat me heel erg boeit. van Wat zit nou eigenlijk achter de dingen? Weet je, ik zat te denken van... Uh, uh, als je sowieso... Op, de, uh, op school krijg je allerlei lessen, weet je wel. En dan wordt, wordt je alle dingen uitgelegd. En zeker als je dan dingen als natuurkunde krijgt. En, uh, en bijvoorbeeld uh, wordt hier radio gemaakt. Nou, dan is er een radio, dan gaat een signaal erin. Dan gaat de golf door de lucht. En dat komt dan, bij ben je met anders in de woonkamer. En, dat komt de... en dan denk je van ja, oké, okay, ik begrijp het. Maar eigenlijk als je dat, dat echt probeert te begrijpen... denk je, het is ook bizar. Het is ook iets dat dat kan. Mm -hmm. Weet je, Dat er zo'n zo golfje door de lucht gaat en dat er dan daar iemand zit en dat hij dat hoort en dat hij dat... Nou, en dat soort dingen, dat is eigenlijk wat... Uh, soort van, uh, ja, het spannende van het echt onbekende. En dat heb je natuurlijk ook van, ja, zodra je voorbij... die, die ruimte uitgaat, die atmosfeer uitgaat, hmm. wat is daar, weet je ja, ja. We weten het wel ongeveer, maar eigenlijk weten we het ook helemaal... Weten, eigenlijk weten we helemaal niks natuurlijk van wat daar is. En dat is dat spannende, zeg maar, dat avontuur... Dat, dat trok me wel. Plus het feit dat het ook gewoon lekker ingewikkeld is, lekker complex, daar hou ik ook van. Het ja. moest vooral niet te, te makkelijk, dan denk je, ja, ach. Dus, uh, en een beetje ook wel een beetje apart, weet je wel. Een beetje, dat komt misschien wel weer van vroeger uit. Van, ja, een beetje het, het ongebaande pad uh, zoeken. Ja. Dus ja, toen ben ik dat gaan doen. Dus, uh, ja. En waren er nog meer uh, meisjes die dat uh, deden? Ja, heel weinig natuurlijk. Ja. Uh, heel weinig, ja. Nou, uiteindelijk, dat, dat wil maar zeggen hoe snel dat gegaan is. Want ik was volgens mij. Uh, de elfde vrouw die daar ooit is afgestudeerd bij die faculteit. Begrijp je? Ja, de elfde ja. ever, hè? In, his, in, his, in de historie. Ja. Dus zo weinig. En nu zijn er natuurlijk veel meer uh, vrouwen die het doen. Nog steeds relatief weinig. Maar uh, ja, zo, zo snel is die ontwikkeling dan ook wel weer gegaan. Dat er meer vrouwen überhaupt die techniek in gaan. Uh, ja. Ja. ja. Maar het, het doel was dus meer uh, om. Uh, ja, te weten hoe het allemaal uh, werkt en in, in, in elkaar steekt, het was niet jouw doel om astronaut te worden, ik noem maar wat. Of, uh... Nee, ja, dat zei ik natuurlijk altijd wel registerend. Uh, ja, ja, ja. Van word je later, zeker ik astronaut. Maar uh, uh, nou, uiteindelijk was dat niet mijn, uh, mijn uiteindelijke ambitie. Ik bedoel, dit moet je, dat is een heel andere opleiding ook, Dan moet je echt ook super fit zijn. En dan moet je, hm. weet je, uh, heel, heel, heel, heel, heel, het is, heel, het is minder, minder wetenschappelijk, denk ik. Het is meer. Dat je dan uh, ook heel. Uh, je moet dan sowieso kiezen voor die ruimtevaart. En daar jaar in jaar uit in willen werken. En dat komt er sowieso ook niet. Uh, op een gegeven moment. Uh, het zijn namelijk. Die, die, die, uh, want daarom ben ik er ook uiteindelijk uitgestapt. Uh, het zijn hele lange, taaie ontwikkelings. Weet je, als je begint. Nou, ik wil een satelliet uh, in de ruimte brengen. Nou, dan begin je een keer. En dan, dan misschien over een jaar of tien. Hmm. Dat het dan gelukt is. Weet je, dan dus ben je tien jaar lang. met je dus een één ding moet je dus op focussen en allemaal hele ingewikkelde berekeningen en simulaties en uh, weet je wel, echt uh, elk, elk schroefje zeg maar moet je weer uittesten en dan doorrekenen. En, en ja, dat, zo boeiend vond ik het dan ook weer niet. Nee. Ik vond ik het leuker om iets te doen weet je, waarbij je iets, wat iets, sne iets sneller klaar is. Dat je gewoon kan beginnen als je van nou, volgend jaar staat het er. Dat, ja. Uh, nou De ja. studie zelf bijvoorbeeld. Hè? Dat is, uh, hoe, hoe lang heb je gestudeerd? Vier, vijf jaar? Zes jaar? Uh, uiteindelijk heb ik zes jaar gestudeerd, maar dat was ook snel uh, relatief. hoor. Dus ja, dat ja. was vijf jaar, maar ik heb er zes jaar over gedaan. Ja. Zoiets. Ja. En ik neem ja. aan dat een aantal van die vragen waarmee je aan die studie begon, uh, toen wel waren beantwoord. Uh, hoe, werkte, hoe krijg je een uh, rakettenlucht in? Uh, ja. nou, daar ben je trouwens op gestudeerd. Ja. Uh, ja, ja, precies. Ja. Nee, precies dat, uh, dat leer je dan, hoe je dat moet uitrekenen, hoe je zo'n rakettenlucht in moet. Ja, precies. En wat voor krachten daar dan uh, je moet opheffen, hoeveel stuwkracht je nodig hebt en wat voor brandstof erin moet. En uh, wat voor baan die dan uh, door, de, door, de, door de atmosfeer, door de ruimte maakt. En uh, ja. hoe je dan moet rekening houden dat die planeet ook draait. En dat je dan, uh, weet je wel, de goede, de goede baan moet kiezen. <laughs> dat soort. Uh, <laughs> ja. en, maar ik ben vooral ook afgezien hoe dan zo'n raket zelf, die ontwikkeling daarvan, uh, hoe je die dan moet uh, in elkaar moet zetten. Dus uh, meer de constructie. En het ging er eigenlijk om, die ontwikkeling is nog steeds bezig, om een vliegtuig te maken die op kan stijgen, gewoon van een vliegveld hè, op aarde. Dus je stijgt gewoon op en dan vlieg je zo in één keer hup, de ruimte in. Ja. Grijp je ze normaal niet als een raket opstijgen, maar dus gewoon horizontaal vertrekken. En dan uh, zo, up, in één keer een baan om de aarde en dan misschien wel naar de maan. Of, uh... ja. Nou, ik, ik las laatst in de krant een, een stukje over een vliegtuig dat op 30 kilometer hoogte zou gaan vliegen. En de afstand Parijs-Tokio, geloof ik, in uh, 2,5 uur of 3 uur zou kunnen uh, overbruggen. Omdat doordat je hoger zit. Nou uh, ja, ik weet het niet, door dat. Ik wou zeggen door dat. Maar... Ik weet, ik weet nee, volgens mij het wel van. Ja, ik houd het ook niet zo heel erg bij. Niet. Volgens mij was het wel een vergelijkbare ontwikkeling. Ja. Zo'n zo, zo, zo, zo Remjetmotor is dat. Die dan, want je hebt daarboven heb je natuurlijk heel weinig uh, ja. lucht, lucht is heel dun. Dus je kunt je ook niet tegen de lucht afzetten, zeg maar. Dus je moet uh, iets van. Uh, en, en dit soort motoren die hebben dan een schokgolf in de motor. Nou, het is allemaal heel complex natuurlijk. Ik weet al niks van een brommer, maar... Nou, je weet dus een schokgolf, toch? Als een, een vliegtuig door de door de ja, ja, ja, heen gaat... Ja, ja. Nou, dan wordt de lucht samengeduwd eigenlijk. Ja, ja. En doordat je dat dan samen duwt... Uh, ja, wordt die lucht wordt, wordt die iets dikker... en kun je dus ja, iets makkelijker, zeg maar... Uh, ja, ja, ja. Uh, vooruitkomen. Ja. Maar ze hebben het nog steeds niet, dan kan je nagaan dat was dus nou ja, 30 jaar geleden dat ik, of 20 jaar geleden dat ik daaraan heb zitten dat is het ontwikkelen. Ja. Maar dat vliegt nog niet echt, o, ja, een keer een experimentje hebben ze ermee gedaan. Maar... Maar waar ja. ook sprake van is, is natuurlijk de commerciële ruimtevaart. Ja. Dus je zou een vlucht kunnen boeken bij, bij, bij die man van Virgin bijvoorbeeld. Ja, daar hè? ben je nog wel aan het sparen, ja, ja. precies. Ja? ja, je moet wel wat geld neerleggen geloof ik. Maar als, nou, het kost nu procenten. ook. Hè? Als je ja. geld betaalt, mag je mee. Maar ja. ja. ja. zou je dat willen? Nee, op Erik. Nee. Ja, ik bedoel, dus, uh, dan ben je wel lekker weg. Als ik uh, zoveel miljoenen had, dan weet ik niet of ik die nou zou besteden aan uh, nee. even op en neer naar de Space Station. Uh. Maar misschien als je op een gegeven moment heel erg veel miljoenen hebt en echt niet meer weet wat je ermee wil. Hè, dat heb je natuurlijk zulke mensen. Ja. En die kiezen er dan misschien voor. Dat, nou, dat, ik denk wel dat er markt voor is. He, van ik ga voor mijn verjaardag op en neer, naar de Space Station. Ja, waarom niet? Ja. Ja. En... Uh, ja, hoe de, hoe de, het, het heelal, of, of het universum, of uh, hoe je het ook wil noemen, in elkaar zit. Speelde dat ook nog een rol bij de studiekeuze? Dus meer laten we zeggen, het sterkundige het aspect? Uh, ja, dat is wat een andere, wat andere specialisatie. is dat uh, Maar je leert wel de basisdingen over. Uh, ja. Maar ja. dat was inderdaad wel een alternatief geweest. Ja, om, ja, dat, ja. om dat te gaan studeren, naar de sterrenkunde. Ja. Maar dat is nog uh, minder praktisch. Je begrijpt ik ja, ja. dan ben je al helemaal gewoon ja eigenlijk ik vind het ongelooflijk hoor dat sterrenkundig onderzoek eindeloze waarnemingen nou ja, um, je ziet toevallig ook uh, gisteren in de krant het, uh, dat ze iets naar Jupiter hebben gestuurd uh, dat er over vijf jaar uh, zou zijn ja ja, ja. En, uh, en die moet dan uh, gaan meten wat uh, in het binnenste of ja het is een, een gaswolk geloof ik maar uh, wat en, wat inziet, en Mars, ja. uh, waar ze denken dat er stromend water is gezien. Ja, dat hadden ze ja. Ja, ja. ja. Ze hadden strepen, hadden ze weer ja, gezien op het ja, oppervlak. Ze ja. he. hadden ja. op zout water of zo kunnen duiden. Ja. Zijn ja. dat dan dingen die jou uh, toch denken van uh, nou, als, als ik nou een raket bouw, ik weet nou hoe het moet, dan, uh, dan kan ik eens gaan kijken. Grijke, ja, ging het maar zo makkelijk. Weet je, was het maar je naar het kuifje gewoon, weet je wel. Van ja. uh, heb die raket aan liep je weer ja. erbij en. Uh, ja. Uh, het is natuurlijk machtig boeiend. Het is natuurlijk on... als, je, als je überhaupt bedenkt hoe groot dat heelal is en hoe weinig dus we ervan weten. Ja. Uh, uh, uh, ja als, als het makkelijker zou zijn, dan zou ik natuurlijk daar naartoe gaan en kijken. Wat, wat is daar nou eigenlijk? Wie, wie, weet je, waar, waar zijn we nou eigenlijk hier helemaal met z'n allen op deze mini-planeet? Weet je wel. Ja. Uh, dat is natuurlijk waanzinnig boeiend. Ja. Dat, uh, alleen, het is dus niet. Hè, je gaat niet even naar Mars. Dan moet je nu beginnen. En dan misschien dat je dan in een team kan komen. Wat, en dan als je al genoeg fondsen verzamelt. Dat je dan over twintig over jaar of zo. de die, die, die juiste. Hè, dus hebben we hebben natuurlijk missies achter de rug. Het is nou een beetje een grote investering. En even, nu worden je even gepauzeerd nu natuurlijk sowieso. Hè? Ja, ja. Nou Dan moet je je leven lang aan wijden. En dan misschien dat je het dan lukt om, om een soort van zonde naar Mars te krijgen. Waar je dan een paar monstertjes kan nemen. En dan weet je weer ietsje meer. Weet je het is natuurlijk echt wel hard werken. Is het langdurig hard werken? Ja. ja. En ja, je weet dan ietsje meer. Is dat inderdaad ietsje? Komen we ooit achter het. Uh, ja, achter hoe het allemaal in elkaar zit. Is dat... Ja, de meaning of life, de zin van het leven. En, uh, <laughs> de en oplossing het mooiste, van hè? het wereldraadsel. De oplossing van het wereldraadsel, ja, precies. Uh, uh, nou ja, dat, dat, uh, we, we weten nog niet eens. Waar het, er zit een heel groot stuk, uh, zeg maar, massa in de ruimte waarvan we ook niet, helemaal niet weten wat het is, weet je wel. Ik denk dat we nog wel een heel eind vanaf zijn, hoor. Bedoel, uh, ja, je hebt nu natuurlijk sowieso in de richting de kwantumtheorie... zeg maar, komen we telkens weer een stukje... komen we verder, hè. Van waar eerst wisten we dat er materialen waren, toen wisten we dat er moleculen waren... en toen wisten we dat er daar binnen weer elektronen of dingen zaten. Mm. En nu met, met die kwantumdeeltjes... en die kwantumdeeltjes worden dan weer in contact gebracht... met weet je, een zwaartekracht. Weet je, wat is dat nou wat tussen, je, tussen die bal en de aarde zit, zeg maar? Mm. Maar... Ik, ik, ik geloof niet dat we nou dat we wel een sterk stapje verder komen, maar echt begrijpen, dat denk ik dat we het nog een heel eind vandaan zitten. Ja, ja. Ik begrijp er althans uh, nog eigenlijk helemaal niks van. Na al die jaren studie. <lacht> nou, een hele ja. geruststelling voor. Ja, en ik denk ook dat mensen die zeggen van, nou, weet je, dat, dat, dat, daar stoor ik me dan een beetje aan. Mensen zeggen van nou, het ja, is toch logisch. Het is toch logisch dat als je uh, die twee stofjes bij elkaar stopt, dat er dan uh, een bepaalde chemische reactie komt, dan denk ik, nou. Ik vind het echt, ja, ik kan het begrijpen, ik kan het berekenen. Hè. We weten met wat we nu weten dat er een logica in zit. Maar daar houdt het dan wel mee op. Eh. Ja, ja, ja. Ja. Als je met uh, vriendinnen in het café bent of zo, uh, waar, waar heb je het dan over? Ja, ook wel over dit soort dingen. Ik heb zeker een aantal goede vrienden om me heen, waar, waar ik ook waar het ook heel leuk is om mee over dit soort dingen door te bomen. Ja. En dat kan inderdaad een heel goed caféonderwerp zijn. Uh, ja, ja. Ja. Maar gewoon ook heel veel mensen waar het ook heel leuk is om over hele andere dingen mee te praten. Ja. Ja. Maar ja, jij, jij weet natuurlijk zoveel meer dan, uh, dan de gemiddelde cafébezoeker. Ja, aan ik had kant wel. Aan de andere kant wat ik dus zeg, het is heel relatief. Ik weet toevallig uh, hoe je dingen dan misschien moet uitrekenen. Als je dan al... Uh, en ja, daar heb ik dan misschien voor gestudeerd. Maar het echte weten... Ja. Daar, uh, en, en juist ook het meer... Dan wordt het ook meer filosofisch... Of misschien wel religieus. Nou oh ja, dat, dat zou natuurlijk. Ja. Een van die Amerikaanse astronauten die op de maan was geweest. Die, die, wat zijn, die, die, die, die sprak van een religieuze ervaring of zo. Ja, nou ik kan me, ik kan me er wat bij voorstellen. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen überhaupt religie hebben. Om die reden. Ja, ja. Om, om dat stuk in te vullen wat we dus niet weten. Dat is dus zo groot. En als je ja, dan maar, dus het, religie hebt. Het lijkt mij hebt... dan juist. Uh, uh, het gaat nu wel een beetje cafépraat lijken, ja. dat geef ik toe. Maar... Het lijkt me juist dat als je uh, de aarde dan vanuit zo ver ziet... dat je denkt van nou, dat is echt... Hè, de, als iemand uh, al de aarde gemaakt zou hebben... dan zou die ook nog uh, al die andere uh, toestanden eromheen... Uh, ja, dat, ja. Dat lijkt me... Uh, ja. Ik vind het een moeilijk te... Ja, Het is toch te onvoorstelbaar. Te, ja, ja. Ja. ja de, dan, dan kom je ook op het moment we nu weten... komen we daar ook niet verder mee. Je kunt hoog nee. hooguit... Uh, oh, je kunt hooguit filosoferen. Je kunt hooguit... Uh, om juist wat nieuwe concepten te bedenken... van waaruit je het misschien kan verklaren. Ja. Uh, uh, ja. Je hebt aan de ene kant dus het, het ruimteonderzoek en zo. En uh, uh, aan de andere kant uh, gaan we ook steeds uh, dieper de kleine dingen in. DNA-onderzoek, dus uh, dat is helemaal de andere kant op. Uh, zou... Ja, zou daar dan uh, de oplossing uh, van al die raadsels kunnen, kunnen schuilen? Of heeft het allemaal met elkaar te maken? Is het ene het spiegel van de ander? Of, uh... Ja, dat zat ik precies. En uiteindelijk zijn het allemaal dingetjes die om elkaar heen draaien. Dus, uh, ja. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook machtig interessant. Uh, ja, ik moet ook zeggen, ik vond ook uh, altijd biologie. Dus, uh, uh, dat vind ik inderdaad minstens zo'n mooi onderzoeksgebied. Dat, daar waar ik dat bijvoorbeeld met, met uh, uh, omdat biologie ook het uh, eigenlijk niks voor, voor waar aanneemt. Het is meer een waarnemende wetenschap, eigenlijk. Hè? En uh, uh, dat bedoel ik met bijvoorbeeld, bijvoorbeeld scheikunde. Nou, goed, andere mensen vinden scheikunde heel leuk. Maar in feite, scheikunde is van je stopt twee stopjes, stoffjes bij elkaar. En je kijkt wat er gebeurt, weet je wel. En dat, op een gegeven moment weet je een heleboel combinaties, weet je de, wat het effect ervan is. Uh, maar die, die biologie die vind ik wel zo'n avontuur. Je gaat echt zoeken naar... Toen ik nu veel biologie op de middelbare school kreeg... had een hele leuke docent. Zo'n oude wijze man. Zo iemand waarvan je denkt, van die, die weet het. <laughs> en die, die ging dan op een of andere manier ging die dan naar de slachterij. En dan haalde die dan, of naar de, naar, de, naar de boerderij. Dan haalde hij doodgeboren biggetjes die mee naar de klaslokaal. En dan, uh, ja, dat was, uh, nou ja, natuurlijk enige hobbels aan het begin. En je hoeft ook niet mee te doen, maar iedereen vond het eigenlijk machtig interessant. En dan gingen we dus die biggetjes opensnijden, weet je wel. En dan kijken wat er allemaal in zit. Ja, ja, ja. En, uh, ja, dat, dat was, tuurlijk, het is, het is, nee, het, het, het, het, het, dat, is dat is dan wel, uh, dat is ook, ook een avontuur, net zo'n avontuur inderdaad. als Dat je denkt van, nou, hoe kan dat, zo'n beest, En zit allemaal, en dat hebben wij mensen natuurlijk ook allemaal in ons. Ja. Dat is minst zo interessant inderdaad als wat daar uh, tussen die sterren gebeurt. Ja. Ja. Daar ben ik wel met een je eens. Ja. We gaan even een uh, plaatje draaien, want je hebt uh, uh, muziek uitgekozen. Uh, El Row, waarom El Jero? Uh, ja, gewoon goede herinneringen. Vrolijke muziek ik krijg ik gewoon een uh, goed, uh, goed gevoel. Want, ja. Ja, muziek is toch iets denk ik, wat heel erg met, uh, ja, bij je gevoel zit... Je speelt zelf ook gitaar. Ja, ik speel een beetje gitaar, ja, precies. En uh, ja, die LGRO ook, ik vind dat hele mooie muziek. Daar word, word ik heel warm van. Ja, en over dit nummer, uh, Morning heet het geloof ik. Ja. Uh, schreef je dat uh, het... Uh... Het, uh, ja, het, het, het, het licht worden, het ja, ja, mooiste ja, ja. moment van de dag. Ja. Uh, is, uh... ja, wat dat betreft, dit is een mooi tijdstip. We ja, kunnen hier is... helaas niet naar buiten kijken. Nee, maar... maar als ik zo in de verte kijk over de redactie heen... dan, ja. dan zie ik al, ja, het is natuurlijk al licht. Ja. Het is nou, ook, ik vind uh... dat echt, ik ben hier dan uh, op, de, op de fiets heen gekomen. Dus mijn, uh, ik word hier niet zo weer vandaan. En daarna dan wordt het zo langzaam wordt het zo een beetje licht. Je, zo dat, dat, dat, dat, dat hele witte diffuse licht ja. is het nog helemaal stil. En dan uh, dat duurt het even. En daarna beginnen ook die vogels pas te zingen. Zeg maar. Dat is wel grappig. Ja. En ik vind dat een heel mooi... Uh, ja, het is dat ik eigenlijk vaak te laat naar bed ga... om zo vroeg op te staan, laat <laughs> like ik het zo zeggen. Maar uh, dat is echt een waanzinnig mooi, uh, mooi licht. Is dat is een mooi moment. Uh. En ja, dit, dit, dat, dat nummer dan, als je dat gaat draaien... van, uh, van LG Row, dat, uh, uh, Het is overigens ook zo'n middelbare schoolherinnering. Uh, dat nummer voor mij. Uh, dat is uh, van dat moment. Van, dat je dan ofwel nog wakker bent natuurlijk. Ofwel... Wakker wordt en ja. dan uh, ja, het geeft iets heel uh, positiefs, iets heel van kom. Uh. Dan nou, daar gaan we beginnen. even naar luisteren en daarna praat ik uh, verder ja. met uh, ingenieur uh. Uh, Renate van Dimmel. We Gero, die zou wel de hele morgen kunnen blijven zingen, geloof ik. Maar we helpen hem een uh, klein uh, handje. Uh, Renaat van Drimmelen, uh, afgestudeerd uh, in de raketologie, uh, lucht- en ruimtevaarttechniek. Uh, nou, je bent daar inderdaad niet uh, in, uh, in doorgegaan. Uh, je, je hebt je eigenlijk helemaal weer op de, op de aarde geworpen... Uh, ja, en dan met name duurzaamheid en uh, uh, het klimaatprobleem. Uh, Je hebt een bedrijf uh, opgericht, een ingenieursbureau. Uh, breed of build heet dat. Wat betekent dat? Breed of build. Ja, letterlijk betekent het kweken uh, kweek van nieuwe vormen. Ja. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat voor vormen bedoel je Dit uh, in, in abstracte zin of in uh, concreet uh, Nou, het bedrijf is eigenlijk ontstaan uh, uit... Um, uh, ik was al bezig met allerlei, uh, ja, om allerlei fabrieken en zo te helpen bij de energiebesparing. Uh, nieuwe installaties, uh, warmte van de ene fabriek gebruiken in de volgende fabriek. Uh, maar misschien ook al zonnepanelen op het dak. Of uh, uh, nou goed, in, in het productieproces iets slimmers, waardoor ze minder uh, energie verbruiken, dat soort zaken, andere koeling. Um, en wat je ziet is dat heel veel van die zijn heel veel mooie ideeën Eigenlijk kan er heel veel, um, maar het loopt vast, om allerlei redenen. Uh, doen die fabrieken het dan toch niet? Ja, terwijl er gigantisch veel bespaard kan worden. Echt als je het vergelijkt van een fabriek, namelijk verbruikt ten opzichte van een individueel huishouden... Ja, ik ergens of ik, ik las ergens dat uh, het uh, uh, gebruik van de industrie... dus het, het, het zekere gebruik, maar ook transport en uh, de elektriciteit die ze daar nodig hebben... En zo, om dingen draaiende te houden, dat dat ongeveer de helft is van het totale uh, energieverbruik. Dus dat zou betekenen dat ja. alle andere, nee, dat 16 miljoen Nederlanders uh, uh, dan de, maar de helft... Uh, van de, de, de van het, van het totale pot ja, van het uh, totaal, ja. consumeren, ja, precies. Nou, is het is natuurlijk wel zo dat de, de consument dan weer de producten koopt die in die fabriek wordt gemaakt. Ja, ja. En dat tel je dan bij die fabriek. Maar uiteindelijk zijn wij het natuurlijk allemaal weer zelf die ja, ja, ja. Dat, voor, dat veroorzaken. Maar inderdaad, uh, als je het hebt over echte energieverbruik, dan zit ongeveer de helft wordt verstookt in die uh, fabrieken die we hebben. Hè. En dan heb je van een paar hele grote verbruikers. Zoveel dus de hoogovens, of wat nu dan Tata Steel heet. Of de grote kunstmestfabrieken, bijvoorbeeld in Nederland. Nou, die gebruiken echt in de grote orde een miljard kub aardgas per jaar. Nou ja, in een huishouden gebruik je ongeveer 2000. Ja, dus, ik, dus, kan dus het dat... ja. Worden, ja. ik kan me voorstellen. dat... zijn gigantische hoeveelheden die daar verstookt worden. Ik kan me voorstellen dat zo'n bedrijf dus zegt: oké, okay, kom maar met je plannen. Want dat miljard kub, daar kunnen we wel op besparen, financieel gezien. Ja, dat zou je zeggen, ja, dat zou je zeggen. En maar... dat gebeurt dus in praktijk heel vaak niet, toch niet. En uh, dat heeft ook, uh, heeft ook financiële redenen, of vooral financiële redenen. Ja, en... want er moet dan geïnvesteerd worden in, in nieuwe machines? Uh, ja, of, uh... ja, precies, er moet geïnvesteerd worden. En uh, die investering die, uh, verdient zichzelf niet heel snel terug vaak. Hè, fabrieken zijn over het algemeen gewend om te werken met hele korte terugverdientijden... Dus je zet een nieuwe machine neer en binnen twee jaar heb je die vrijgedraaid, zoals het heet. En dan daarna heb je gewoon pure winst. En in die zin verschilt die, die sector zich eigenlijk bijvoorbeeld ook een beetje van de bouwsector. Want als je een huis neerzet, dan weet je dat je hem neerzet voor 30 jaar. En als, zeg maar, als je daar iets inzet, voelt het huis geïsoleerd en dat heb je na tien jaar of zo, heb je die kosten er wel uit. Dat is meer geaccepteerd in die sector. Maar in de industrie is het allemaal snel, snel, hup, hup, ja. geld verdienen. En, en ook risicoverliezen ook, maar ook kans op grote winsten natuurlijk. Ja. Um, nou, en daarvoor hebben we dus eigenlijk toen uh, bit of beeld uh, opgericht ook kijk eens, dus er komt hier echt nee, iets heel... Nee, daar komt Barbara binnen met, uh, <laughs> wat heb jij nou bij? <laughs> Verrassing. Ja. Want dat is uh, het. Uh, Jij ja, ja, denkt natuurlijk, waarom heet het Nachtvluchten-Zomercocktail? Maar. Nou, daar zul je het hebben. Ja, precies. We gaan uh, een, uh, een cocktail uh, shaken. Maar nog even over uh, die, uh, die, die, uh, die duurzaamheid. Uh, veel van die kennis die, uh, die je hebt, die heb je dan misschien ook wel uh, te danken aan die studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Uh, ja, eigenlijk koelen ja, en. Ja, en, uh, ja klopt. Dat soort dingen. Ja, wat ja, dat betekent is die studie heel breed. Ik kan hem ook wel aan iedereen aanraden. Omdat je uh, ja, zo'n vliegtuig heeft natuurlijk zoveel en zo'n uh, zo uh, raket ook heeft zoveel dimensies. Uh, sowieso uh, je leert bij wijze spreken ook programmeren. Maar je leert ook uh, hoe je een constructie moet doorheen. Je bedoel je, je, de, de de warmtehuishouding in zo'n uh, satelliet. Dat is natuurlijk ook een belang, daar, Dat was ook mijn specialisme overigens. Ja, ja. Dus uh, in, in, als je buiten de atmosfeer van de aarde, daar is het zomaar uh, ja, min 270 graden of Opeens plus een paar honderd graden, weet je wel. Dus daar moet je wat mee. Anders ja. dan uh, gaat je hele satelliet vervormen, zeg maar. Dus je leert allerlei dingen over het transport van warmte... ook van de ene kant naar en de andere kant. En materialen ja. die de, de, de beschermen tegen hoge temperaturen. Ja. Aan, de, aan die, uh, die space shuttles hebben we toch de tevalpand te ja. of zo? Of, uh, ja, ja, ja. En, uh, en precies. En, en die keramische tegels die aan de voorkant ja, zitten, weet ja. je wel... om het te beschermen tegen de, de hitte. Ja. En um, uh, dus daar, daar, daar leer je nee, over motoren überhaupt, hoe een motor werkt, zeg maar, en hoe het verbrandingsproces in die motor werkt. En, ja. en daar heb ik inderdaad nog steeds wel veel aan, ja. ja, ja. wel ik natuurlijk wel in de loop van de jaren me steeds meer, uh, of eigenlijk al heel snel na mijn studie, me heel erg ben gefocust op die industrie. En uh, ja, dus in de loop van de, van de jaren uh, leer je leert, je leert nog steeds elke dag bij. ja. Ja. En dat uh, je bezighoudt met de industrie. Of je, of je daarop richten, dat, dat is voor jou vanuit de overtuiging... dat de CO2-uitstoot bijvoorbeeld moet worden verminderd. Uh, ja. dat, het, uh, dat we zuiniger moeten zijn met energie. Ja, nou, het is de richting waarop, de ik me, waarop, ik me, waarop ik me richt. Kijk, uh, uiteindelijk, als we CO2 willen verminderen, moeten we alles doen. Dan moeten we ook in het huis houden uh, zeg maar een spaarlamp indraaien. En we moeten ook met een zuinige auto gaan rijden. Uh, maar we moeten ook met de industrie iets doen. Uh, en dat is toevallig dan mijn uh, aandachtsgebied, mijn focus... mijn specialisme, wat mijn bedrijf aanbiedt... om aan die industrie wat te doen. Ja, en ik uh, ga intussen even kijken waar de, kok, de cocktail... Uh, ik ga jou uh, dit uh, geven, dit is uh, het uh, recept... Uh, we hebben een beetje toepasselijk uh, cocktail uh, gekozen. Misschien wil jij uh, voorlezen wat we gaan maken en uh, hoe we dat gaan doen. Dan... Oké. Okay. Nou, het is een um, rocket. Als, als het goed is, komt er dan rock ook rock een muziekje cocktail. onder. Maar okay. oh, dat, uh, dat staat al klaar. Kijk je het hebben. ik mm. hoor het al. Nou, het is een uh, rocket. Moet ik het gewoon uh, oplezen? Ja, ja, ja. Vertel ja. een beetje wat erin ja. staat. Dan kijk ik of alles er is. Ja, we hebben nodig uh, rucola. Dat zie ik in het hier, ja, precies. Gemberbier, in een plastic zakje. Van ja, 50 gram rucola. Dat heet ook wel rocket leaves. Dat erachter, dat wist ik niet. Dat is dat wel grappig? Ja. Uh, dat moet dan. Uh, gemberbier, citroen, sorbet en een scheutje vodka. Pureer de ingrediënten op hoge snelheid in een blender. Dus we moeten alles bij elkaar uh, gooien. Nou, die blender die hebben we hier. Zal zullen ja. niet uh, vertellen hoe uh, hoe die hier gekomen is, is, maar. Ik had er een mee zullen nemen, maar ik heb het totaal vergeten. oké. Okay. Dus dankzij het uh, netwerk van Barbara hebben we hier een mini-mixer. Maar dat gaat nooit 50 uh, gram roekelijnen. Um, we doen gewoon eerst alvast een beetje dit zo. Zit er, dit is wat gemberbier denk ik. 250. Oh, ja. uh, nou, dat is al afgemeten, dat is heel mooi. Dat kun je er zo in gieten, denk ik. Weet jij dan hoe dit werkt? Dit is een uh, zo'n staaf mixen met een. Nee, mijn ding is je eerst alle ingrediënten erin moet gooien inderdaad. Ja, zal ik dan eerst oh, ja. nog even de andere, de, de rest van de schaar doen van alles in één keer erin. Zo, hoppa. Ik moet gewoon even voor. woord. Oh, nou, even, even zo. Um, ja, doen we dat erbij. Dat staat er ook ja, op, toch? Ja, toch? Dat, dat is, is het Gemberbier. Uh, is wat hier staat. Even kijken, 250 milliliter Gemberbier. Precies. ruikt uh, het dan niet uh, vol? Oh, nee. En dan moest er ook nog citroensorbet. Ja, 125 gram? Dat dit voelt wat zwaarder een... dan 125 gram. Ik dus weet het weet zal niet, er misschien zo. niet allemaal in moeten. Misschien het soortelijk gewicht van. Uh, ja, Ik heb het even uitgerekend. <laughs> <laughs> en. Uh, we dat toch op de Ik doet? Het nog afmeten via de maatkan. Oh, oh, je kan het. Uh, dit is een maatbeker, ja, natuurlijk. Ja. We hebben ook een maatbeker in de studio. En nu gaat het uh, sorbet citroenijs daarin. Hoeveel moest er in? Ik zat nog even. kijken. Uh, 200. Nee, 125 gram. Ja. En wat doen we met de rest? Ehm. Uh, zo in de. In de de beker van de mixer. Schat je wodka nog? Oh ja, ja, laten we dat vooral niet vergeten. <lacht> <lacht> het is uh, wodka van een uh, bekend Russisch merk. Waarvan de naam zullen we niet uitspreken. Oké, okay, pureer de ingrediënten op hoge snelheid in een blender of met een staafmixer. Dat hebben we dus. En giet het mengsel wegens de unieke kleur in een bij... Ja, in, in glazen. In glazen. In een gekoeld, maar die niet Ik denk dat dit er gewoon opgezet jij dat is. Dat is uh, het bovenstuk van de mixer. Die uh, moet op dat glazen, of het plastic het sticker kommetje erin? worden gezet. Ja. Stikken zitten erin. Ja. Op hoge snelheid. Ja. Dit is het geluid van, uh, dit is het geluid van een, uh, een cocktail shaker moment. Een rocket cocktail. Uh, de kleur is, uh, kan ik vertellen, uh, groen. Uh, het is ook een beetje schuimig. Het, het ziet er, wel lekker. Ja, het, ja, het ziet het wel lekker. Het ziet er ook wel interessant uit. Alleen, hoe gaan we dat nu uh, overgieten in dat? Misschien moeten we het eerst hier. Eerst hier, want uh, dit is, uh, hier zit een schenktuit op. Hoppa. Doe je dat vaker, uh, shaken? <laughs> nou, ja, nee, eigenlijk niet, maar... Dit spreekt me wel weer aan. Het is een soort van chemische ja, is... je dit, hè? Het is een, een soort, soort scheikunde. Een scheikunde is het, ja. ja. Dus volgens mij uh, moet dit het zijn. Nou, dan zetten we de glazen erbij. En dan... Uh... Ja, zou ik het inschenken? Schenk maar in. Dit was overigens uh, voor uh, drie personen, maar we hebben maar twee glazen. Maar Barbara mag wel een uh, slokje uit mijn glas nemen. Nou, het ruikt ook het ruikt best vries. Ja, het ruikt. Het ja. is een grappig ja. receptje. Had je al verteld over de historie van deze cocktail? Um, nee, even kijken. De Rocket Cocktail, samengesteld door de vooruitstrevende chef... Heinz Beck, van restaurant La Pergola in het Rome Cavalieri Hilton. Het recept staat garant voor een prachtige start... van een elegante midzomermaaltijd. Nou, beschouw dit drankje aan de ene kant als een cocktail en aan de andere kant is een koude soep. Verkeer je in opperbeste stemming... voeg dan een scheutje bevroren wodka aan deze mix toe. <laughs> nah. Nou, Jij zou zo een, een cocktailprogramma kunnen presenteren op de radio. Ja, ik, ik, ik, ik bewaar hem. Misschien ja. komen we er nog een keer van pas voor een feestje ja. of zo. Nou, kijk eens, uh, ik zou zeggen, alsjeblieft. Dank je wel. Even proosten natuurlijk. Ja, cheers. Chik. dat doen we even over, want het. Het nou, is maar een zacht tikje, maar vooruit dat, uh, moet de luisteraar dan maar op de koop yeah. toenemen. Even kijken, het is, uh, zit vol met vitamine. Nou, het is uh, uitstekend geslaagd. Echt lekker. Heerlijk. Echt lekker. Mooi die, uh, die rucola smaak erin ook inderdaad. Ja, uh, yeah. ik denk dat de rucola ook een beetje de uh, legitimatie is voor uh, de, de, de rest. Yeah. Uh, de... Ja. Zodan, dan heb je toch... Uh, toch vitamine, toch groen ja. heb je toch binnen. En, het is eigenlijk heel gezond, eten. Uh... Ja, eigenlijk is het gezond, <laughs> ja. hoeven geen fruit meer te eten vandaag. Uh, ja. Nee. Barbara, als je klaar bent met filmen... dan kun je ook gerust uh, een slokje nemen. Want uh, ik ben bang dat dit binnenkort ook op uh, YouTube uh, te zien is. Um... Nou, misschien met een verkoopadresje van gemberbier en bij erbij. Dat is alleen nog wat lastiger, denk ik. Ja, nou, dat is... Uh lastig om aan te komen. Ja. Um, even, even terug naar... Uh, bleed, uh, nee, uh, breed, uh, breed of Build. Breed of Build. Um, je geeft niet alleen uh, advies aan bedrijven. Hè, uh, maar je investeert ook in, in, in oplossingen. Of, uh, ja. hoe, hoe werkt dat precies? Ja, nou ja, Dat heeft dus te maken met die... Uh, uh, met die uh, investeringshorizon waar ik het net over had. Dat uh, fabrieken dus over het algemeen eigenlijk heel snel... Uh, de zaak terug willen uh, verdienen... Uh, en uh, wat we nu dus uh, aanbieden, is dat wij die investering dan voor ze doen. Dus meer uh, een installatie hebben. Bijvoorbeeld een fabriek heeft heel veel warmte over. Dat kan, hè? Dat je daarmee alle gebouwen in de omgeving kan verwarmen. Dat kan zomaar. Uh, dat wij dan die, uh, die pijpleidingen, nee, dat warmtenet, zeg maar aanleggen. En dat die fabriek daar in feite alleen maar die warmte aan hoeft te leveren en de anderen nou ja, die warmte afnemen. Hoe, hoe, hoe kom je dan aan die uh, fondsen? Uh, nou, in dit geval is het uh, van de particulier. Uh, en uh, ja, dat is iemand die heel graag zijn geld steekt in dit soort dingen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen met, met ook wat idealen. En ook, het is niet helemaal idealisme, het is ook een, uh, een echt overtuiging dat dit soort dingen gewoon een slimme investering zijn. Uiteindelijk. En het is niet zo dat we. Dat er we, is niet de bedoeling om daar heel snel binnen te lopen of zo, daar gaat het niet om. Maar als je dat eenmaal op aangelegd, dan is het wel een solide uh, belegging natuurlijk. Uh, dus het is uh, enerzijds uh, wel degelijk uh, een ideaal: hè? De, de wereld beter te maken. Dat, uh, ja, het ideaal Dat is wat je vader ook, uh, ja, ook had. Ja, precies. Uh, en anderzijds is het ook heel praktisch. Het, het levert ook inderdaad iets op. Uh, meer dan dat de wereld beter wordt. Het levert ook nog uh, financiële voordelen op. Ja. Uh, ja, Nou, dat betreft ben ik wel gewoon ook realistisch. Doel, dingen moeten gewoon ook geld opleveren. Anders zijn ze niet levensvatbaar. Doel, uh, en dat is natuurlijk ook met die, met die hele energiebesparing en CO2-reductie. Dat is natuurlijk ook... Uh, uh, ja, er zit heel veel subsidiegeld in. Hè. Ja, daar kun je ook veel voor zeggen, want... Uiteindelijk wordt aardgas en dergelijke wordt ook gesubsidieerd... en elektriciteit gebruikt, inmiddels uh, lage belastingen en dergelijke. Maar goed, er moet geld bij, maar je moet er ook niet te veel van afhankelijk zijn. Dus op zich dat er ergens gewoon normaal... Ge... Kijk, was het maar zo dat je aan uh, CO2-besparing echt gewoon... dat je daar snel rijk mee kon worden. Dan, hadden we, dan, mm. dan was het probleem snel opgelost, hoor. Maar dat zou dus. dus uh, je zegt eigenlijk dat de financiële prikkel eigenlijk uh, belangrijk is. Dat is ja, het belangrijkste ja. prikkel. Uh, ja, om... die is heel belangrijk. En uh, nou, met name in de industrie zit daar gewoon op dit moment echt een knelpunt. Uh, in de zin dat veel bedrijven zijn natuurlijk in de afgelopen jaren ook uh, opgekocht door allerlei hedgefondsen. En sowieso zijn veel uh, bedrijven zijn uh, samengegaan, uh, veel fusies, uh, veel bedrijven zijn in handen van toch anonieme. Uh, ja of fondsen, worden ook vaak doorverkocht. Heel veel fabrieken in Nederland die, uh, ja, die worden verkocht om zoveel tijd. En dat maakt helemaal dat die, dat die investeringshorizon uh, kort is. En uh, ja, alles wat ze dan de balans hebben staan aan verplichtingen of aan... Uh, uh, langetermijn samenwerking. Dat, dat, daar wordt eigenlijk vrij terughoudend uh, op gereageerd. En dat is, echt, uh, dat is echt een probleem, vind ik, op dit moment. Ja, dus en we, proberen feitrekt... dus, we, we proberen daar dus een, een, een, ja, een soort van alternatief voor te bieden. Ik uh, wil niet zeggen dat dat dan altijd lukt... maar het is in elk geval een weg om, uh, om in te gaan. Dus, ja. uh, dus dat, dat betekent dus dat... Uh, ja, een bedrijf dat uh, bij jou komt met uh, een... Uh, een, een vraag of een probleem. Dan kun je dat uh, oplossen. Of uh, althans, misschien dat, dat ze zelf ook met een oplossing komen of zo. Maar je, jouw bedrijf kan dat uh, realiseren. Ja, ja precies. Uh, dat is wat, uh, wat wij doen. Nou, ja, er zijn heel veel fabrieken. Hè? Bijvoorbeeld, uh, uh, we werken dan bijvoorbeeld voor een fabriek die asfalt maakt. Hè? Of voor een fabriek die. die uh, hebben we hebben nou een fabriek die maakt uh, uh, ja, coatings. Bijvoorbeeld die mooie glimmende laagjes maakt hier ergens op. Nou, het zijn fabrieken, weet je wel. En die, uh, uh, die willen dan wel energie besparen. Ook omdat ze daar natuurlijk naar hun klanten toe ook een goede sier mee kunnen maken. Dus dat maar ook is ook ze de, geldschil... de financiering. Ja, ja, precies. Oh. Maar ook omdat ze natuurlijk zelf schilderen. En dan meestal gaan we dan eerst kijken binnen die fabriek uh, wat ze daar kunnen besparen. Hè? Dus uh, door een goede. Hè, wij kunnen dan precies kijken van waar wordt welke energie verbruikt en wat wordt er wordt die energie wel heel zo, zo, zo efficiënt mogelijk benut. Mm. Vaak is dat niet zo. Weet je, vaak zijn ook hele simpele dingen die dan uh, blijken van... Uh, oh, als je nou daar die knop even omzet, weet je... dan, ja, ja, dan, uh, ja. dan uh, um, uh, heb je de kosten van het advies er al uit, uh, bij wijze van spreken. Nou ja, goed, dan maken we een plan in overleg met ze... van uh, wat kan er allemaal gebeuren. Nou, dan zijn, is het meestal zo dat er een aantal dingen zijn die ze zeggen... nou, dat pakken we zelf wel op. En een aantal dingen die ze zeggen... van, nou, daar zoek ik wel een uh, ontwikkelingspartner bij... Uh, nou ja, en dan, uh, dan hebben wij dus de mogelijkheid om daar ook zelf uh, mee in te participeren, zoals dat dan heet. Ja. Dus uh, uh, ja, dan gaan we volgens dat, dat nieuwe energiesysteem gaan we dan uh, hè? Dus je maakt ontwerpen, je berekent uh, hoe dik de pijp moet worden. En hoe, uh, uh, uh, wat voor vermogens en wat, ja. uh, ja, wat voor pompen ertussen moeten. Wat, dat soort dingen, daar maken we dan ontwerp voor. Hebben we hebben mooie tekeningen. En dan zoeken we de componenten uit en uh, nou, dan kunnen we dat uh, leveren. Of we leveren dat samen met een, uh, met een ander bedrijf. Of het ligt er een beetje aan wat, wat voor type installatie het is. Uh, ja. Ja. En we hebben ook installaties, daar was niks voor op de markt. Dus die hebben we zelf uh, uiteindelijk uitgedacht. dat ja, kan ook. Wat voor installatie dan? Uh, nou, met name om, uh, dat, was dan, uh, dat is dan uh, om, uh, Zeg maar, als je warmte wil gebruiken van een ene fabriek in de volgende fabriek. Ja, dan moet je wel... Hoe je die warmte uh, daar krijgt. Ja, hoe je hem daar krijgt, maar in dit geval was het, is het ook voor, voor asfaltfabrieken. Zeg maar, hoe je dan die warmte in dat proces weer krijgt bij die, uh, bij die asfaltfabriek. Dus daar hebben we een soort van tusseninstallatie voor ontwikkeld. Dus zo doen we wat we kunnen om, uh, uh, ja, om de zaak vooruit uh, te, te, te, te krijgen in die industrie. Ja. En er is... Er is Ongelooflijk veel mogelijk. Eigenlijk veel meer dan dat er nu uh, gebeurt. En, uh, en, uh, en ook wat ik het leuke vind ook is dat als je wat kan bereiken daar... dan heb je ook in één keer zo'n grote stap gemaakt. Hè, dat is uh, natuurlijk... Mijn huis hangt ook vol met spaarlampen. En met, uh, maar het zijn natuurlijk allemaal relatief kleine stapjes. Ja. En dan, maar als we dat maar... maar met z'n allen doen, is het natuurlijk sowieso ook goed. Maar in zo'n fabriek kun je in één keer... Kun je, hè, we hebben bijvoorbeeld een ander voorbeeld zijn bij een, bij een suikerfabriek. Uh, die heeft heel veel warmte. Uh, ja, koelt die weg? Hè. Koelt als, je, als je suiker maakt, dan. Uh, uh, je hebt suikerbieten natuurlijk. En de suikerbieten, die suikerbieten gaan ze dan koken. En uh, nou, dat gebeurt natuurlijk op een hoge temperatuur. En daarna moet die suiker moet weer uh, ingedikt worden. Dus die moet weer gedroogd ja. worden. Dus je kunt je voorstellen dat daar enorme hoeveelheden uh, gas verbruikt worden. om die suiker dan weer te laten drogen. Ja, maar wat moet je met die warmte die dan uit die schoorsteen komt? Nou, uit die schoorsteen komen, hè, komen rookgassen van uh, uh, nou ja, zomaar 100 graden, of 80 graden, iets in die richting, of ze koelen het weg met water, dat kan ook weer. Nou, die warmte kun je nog benutten. En dan komen daar omheen komen dan uh, kassen, hè, van, uh, tomatenkassen mm -hmm. en dergelijke. Nou, en dan gaan we dan die warmte gaan we gebruiken om die kassen mee te verwarmen. Nee. En dan heb je het echt over uh, 80 hectare kassen die je ermee kan verwarmen? 80 hectare, uh, 80 keer 10.000 vierkante ja. meter. Ja. Doel, dan heb je het echt wel over. Uh, uh, ja, over volumes. En dat, ja, dat vind ik dan wel interessant. Ja. Zou je kunnen zeggen dat... Ik uh, moet trouwens ook een beetje op de tijd gaan letten... want die, uh, die vliegt ja. ook maar. Uh, wat wat de politiek uh, nog altijd niet uh, goed schijnt te lukken... Terug, terugbrengen van de CO2-uitstoot en, en dat soort dingen. Dat, dat is dus eigenlijk veel makkelijker dan, uh, dan je zou denken. Technisch gezien, ja, is, uh, is het heel makkelijk eigenlijk. Ja. De, de, de uitdaging is, denk ik, de grootste uitdaging... om naar de juiste financiële prikkel aan te geven. Ja. Nou, misschien... Uh, heb je ook nog politieke uh, aspiraties? Of, uh... Op dit moment niet, nee. Nee, <laughs> nee maar ja, dat is... Als je hebt over lange adem... En dan... Uh, ik ben dan toch wel op dit moment meer van... Uh, kom, we gaan iets bouwen, weet je wel? Ja, ja, ja, En politiek is dan toch meer van het klimaat scheppen voor anderen... om dingen te kunnen bouwen, ja. ja. Een uh, vast onderdeel waar we de uitzending altijd mee besluiten is uh, het doosje Vol Geluk. Je ziet, het is een prachtig uh, uh, doosje met, uh, uh, ik moet altijd zeggen, handgeschept papier. Uh, en uh, er zitten ook bloemetjes in. En, uh, uh, wat er ook in zit is een pincetje en een uh, heleboel uh, uh, rolletjes. Dan moet jij er eentje uitplukken. Okay. Ja. Dan drink je intussen wel genoeg van je cocktail. Uh, neem hem even vast, dan zoek ik uh, de titelrol op. Want dan ga ik uh, uh, zeggen wat we allemaal hebben gedaan. Want uh, nachtvluchten van zaterdag uh, 6 augustus 2011 uh, zit er alweer uh, zo goed als op. Uh, we zijn geland. Ik was in het uh, laatste uur in gesprek met ingenieur... Ingenieurs. Uh, maakt niet uit. Het uh, mag allebei. Ja. Uh, Renate van uh, Drimmelen. En volgende week ontvangt Nora Romanesco. Voormalig topvolleyballer en vader van twee topvoetballers. George de Jong. Vragen en opmerkingen nacht, via nachtvluchten.fm. En uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, daar kunt u alles vinden over, uh, over de uitzendingen uh, en dat soort dingen. De techniek was in handen van Ans Beentjes. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling Nora Romanesco. Presentatie Frank van Dijl. En straks uh, hebben we het, uh, radio en, het NOS Radio 1 Journaal met Bert van, Bert van Sloten. En wat staat er op het rolletje? Er bestaat meer ongezocht dan... Onopzettelijk. Nee, er een leven bestaat meer ongezocht dan. dat je normaal dan... alleen in films ziet. Paul Rood stopt met zijn studie, gaat op reis en belandt in de drugshandel. Hij wordt gepakt, gaat de cel in en ontsnapt. In Nederland wordt hij wielrenner. Hij wint koersen en richt een verslavingskliniek op. Nu is hij schrijver en dichter. Een verhaal om een film van te maken en dat gebeurt dus ook. Morgenochtend om 7 uur, Paul Rood in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.